Dit van der Linde met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Zangeres Lorraine kreeg veruit de meeste punten van de vakjuries voor het nummer Tattoo. Finland werd tweede. Zij kregen de meeste publiekstemmen, maar dat waren er niet genoeg om boven het totaal aantal punten van Zweden uit te komen... Het is de zevende keer dat Zweden het Songfestival wint. In 2012 was het ook Lorraine die won voor Zweden, toen met het nummer Euphoria. De zangeres is ook de eerste vrouw in de geschiedenis van een muziekwedstrijd die twee keer heeft gewonnen. De Nederlandse inzending Dion Cooper en Mia Nicolai stranden dinsdag in de eerste halve finale. Tijdens de finale van het Songfestival is de Oekraïnse stad Ternopil geraakt door Russische raketten, dat meldt de BBC. De stad is de thuisbasis van muziekgroep Dvorche, de Oekraïnse inzending dit jaar. De burgemeester van de stad zegt dat er enkele pakhuizen zijn beschadigd. Het Songfestival werd vorig jaar gewonnen door Oekraïne, maar het land mocht het niet organiseren vanwege de oorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarom de organisatie op zich genomen. Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad zijn het eens over een staakt het vuren na bemiddeling door Egypte. Israël benadrukt wel dat het zal reageren als er nieuwe beschietingen komen. Het bestand ging gisteravond in en het komt na een week vol aanvallen over en weer... Palestijnse militanten vuurden ruim duizend raketten af op Israël. Israël bombardeerde doelen in de Gazastrook. Er zijn tientallen doden gevallen. Aanleiding voor het geweld was de dood van een leider van islamitische jihad. Hij overleed begin deze maand in een Israëlische cel na een hongerstaking. Het weer, het blijft vannacht droog, het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, al kan het later op de dag in het oosten wat regenen en ook onweren. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ik wil je die besparen, maar het raakt me easy. Mag ik met je praten? Parkeer dat allemaal trots in de garage. Maar deze rit, die doe ik zonder schade. Zie alles wat ik nodig heb, is naast me. De rest is overbodig, zo zoek geen reden om me te haten. Want... Think ik kies dat soms schuil als een clown met een fake lach is hadden mijn pique in een safe gat kon dat maar niet redden van tijden dat ik niet meer zat zit, money is niet alles en dat al weet ik Ik ga voor het mijn hart aan twee gezichten met een facelip Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen Zoveel mensen in mijn dat ik word never meer de hour. heb uh. zoveel bagage, maar wie helpt je echt mijn sjouwen? Uh. Lijken in mijn kast waar ik niet meer om kan berouwen uh. Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen Maar, maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan en het niet is wat het lijkt Geef me even tijd Zandvoort. op 106.9 VFM.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 to say A part of this Love hurts, whether it's right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 Op de rier iets niet, ik draag een ring, maar ik heb jou nooit get...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 Ik ben mezelf, niet al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf. Jij voor het niet voor mij, jij voor mij, voor mij, voor Ik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 baby. Wat je ziet, ziet, ziet, ziet Ben je redie voor me? We gaan deep, tip tip. deep Goede energieën, dus je gaat bij Gaat bij dus Zeg het maar meer denk dat ik niet genoeg zal zijn Denk alle tijd die we hebben jullie leven even met pijn Maar je voor jezelf ook een beetje voor mij Mami, je voor jezelf ook een beetje voor mij ja. Ga niet weg zonder mij Mami, geef me een sein Je bent allemaal mijn Je was beter bij mij 6.9 ZFM ZFM For all the times you stood by me For all the truth that you made me see For all the joy you brought to my life For all the wrong that you made right